us Goedemiddag en hartelijk welkom bij een extra aflevering van Zandvoort Lunch. En ja hoor, ze is er weer, Dolly de Pierik. <laughs> Jawel Roy, ik ben er weer. Hallo luisteraars. Fijn dat jullie weer zijn ingeschakeld op uh, jullie lokale zender ZFM Zandvoort. En dan in het bijzonder uh, op ons stukje van vandaag, hè, op Zandvoort Lunch. Uh, ja, een extra Zandvoort Lunch op de zaterdag wel te zeggen. We hebben net uh, ja, het toch uh, Goedemorgen Zandvoort gehad, met een heel leuk programma. En helaas al met de afscheid uh, ja, van uh, Gerry Rutte. Ja, dat is een gemis jongens. Dat gaat een gemis worden. Ja, zeker. Dat gaan we echt wel voelen hoor, dat onze Gerry er niet meer is. En uh, dames en heren, we kunnen ook zeggen, goedemiddag, ijsbaan. Jazeker. We hebben een prachtig uitzicht vanaf hier uh, ja. op de ijsbaan. En het ziet er reuze gezellig uit allemaal. Hè? Ja, weet je wat leuk is, Lolly? Ik ben uh, vanmorgen nog op de ijsbaan even geweest. En dat was schaatsjes uh, of nee, zonder zonde schaatsjes. Waar oh, je begint was, uh, kabouten schaatsen. Ja, dat was kabouten schaatsen. <laughs> En um, ik was Dan niet de kabouter hoor. Ik was niet de kabouter. Maar wat leuk is, ik heb een paar leuke interviews opgenomen met de vrijwilligers. Maar ook met kinderen die aan het schaatsen waren. Wat leuk. Dus dat gaan we sowieso dit uh, uur uh, horen. Er zullen wel hele vrolijke interviews geworden zijn. Zeker weten. Ja, zeker weten. En verder gaan we gewoon deze uitzending zien wat onze, op ons pad komt. Holly. We gaan het even natuurlijk hebben over de nieuwjaarstuik die er aan komen. We gaan een kleine terugblik geven van afgelopen jaar wat we nou leuke oh, momenten Dat had je wel even mogen zeggen. Had ik wat? erover na kunnen denken. Nou, ja, ik, ik gelukkig, ga nu uh, gelukkig uh, is het allemaal goed. <lacht> dus, uh, we gaan lekker muziek draaien en dat doen we met uh, Emma Heesters, toch? En uh, Rolf Sandjes.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 Chanté met nous en pourtant, bien des gens sont mis à genoux pour prier, pour prier, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils des canons, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Qui pourra is de sorda, maar J'avais espéré ces victoires d'un amour Que je croyais vivant ces histoires D'un beau jour que moi, petit enfant Je voulais très heureux Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paix est la ce soir ou Demain, mais tout a continué Tout a continué Tout a continué Het waren de poppies hier op ZFM bij Zandvoort lunch, vanaf uh, de Noble Tree aan het uh, Raadhuisplein. En daar is ook gewoon mooi het ijsbaan waar we ook gewoon live te horen zijn. Het is alweer een paar jaar geleden hoor dat die poppies hier te horen waren. Ja. Was jij er toen al? toen nee, woonde toen jij toen nog, niet nog in, in Zandvoort, de pijpwijder. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hier in de kerk uh, om de hoek, bij het kerkplein okay. waren ze toen, hebben ze opgetreden en... Uh, wat leuk. Ja, dat was heel leuk. Ik ging er natuurlijk naartoe, ja. uiteraard, want daar had ik de leeftijd voor. Maar het vervelende was natuurlijk weer, ik had een broer die was vier jaar jonger en die moest ik altijd mee op sleeptouw nemen. En dat vond ik altijd zo vervelend. Maar, ja. maar, die keer ontpopte zich, nee, poppies hè, ontpopte zich het toch wel tot iets heel leuks. Want hij was bij me en wat bleek nou, hij zat in diezelfde leeftijdscategorie als die knaapjes. Oh ja, dat heb je me wel eens verteld ja, inderdaad. Ja, joh, ja. En, en, en toen stond hij daar ook voor die kerk en toen dachten een heleboel meisjes dat hij een van de poppies was. joh. Dus Addis hij was ineens hij was populair en iedereen die wilde handtekeningen van hem. En hij brabbelde maar wat, dat hij maar niet door de mand viel, dat hij gewoon een Hollander was, weet ja. je wel. Ja. Nee, het was leuk. Leuk om weer te horen, uh, Jelmer. Goed gekozen. Ja, zeker. Uh, hij heeft uh, hele leuke liedjes uh, allemaal uh, klaarstaan uh, uh, over... Uh, Poppie's uh, gesproken. Ja. Binnenkort uh, ja, is natuurlijk uh, op de ijsbaan. Want daar zijn we live te horen. Moeten we vol op reclame maken natuurlijk. 30 december is op de ijsbaan weer de finale van de Fluitketel ja, fluit Curling. Ja, ja. En 4 januari, daar is het weer zover Disco on Ice. En dat is natuurlijk wel een happening. En dat... Uh, dat begint uh, gewoon uh, om, uh, om vijf uur uh, barst het feest los. Live uh, natuurlijk uh, met leuke dj's voor de kinderen. En uh, natuurlijk met heel veel discolampen. Dus dat is altijd wel een leuk geregeld. Uiteraard, uiteraard. En, en luid, hè, luid. Dus mensen in het dorp, hou er even rekening mee. Er is dan gewoon iets heel gezelligs aan de hand. Dus ga allemaal niet meteen klagen. He, wees blij dat hier de dingen zo leuk georganiseerd worden. He, en af en ja. toe een paar uurtjes over. En nou, ze zijn ja, ook okay. op zoek naar uh, vrijwilligers nog steeds. Uh, voor volgend jaar weer natuurlijk uh, voor de ijsbaan. Oh, en is wilt dat u zo? vrijwilliger worden? Dat kan. Ga dan even naar uh, www.ijsbaanzandvoort.nl En uh, daar vind je alle informatie uh, om uh, sponsor te worden. Of ijs, uh, ijsmeester. Of uh, uh, sch uh, schaatsenuitgift. Dat maakt allemaal niet uit. Zometeen, te uh, doen. zometeen hebben we dit uur een uh, paar leuke interviews nog... Uh, ...rondom de ijsbaan. Het is allemaal leuk. Helemaal leuk. Zullen we lekker muziek draaien? Wel, ja, laten we dat doen. Jelmar, ja, wat heb je in je jukebox staan? De Golden Earring hier op ZFM Zandvoort. Slow War And the radio played that forgotten song Grand coming on strong And the newsman sang he a same song daar zijn we weer live vanaf Nobletree. En, uh, wat is het hier gezellig hè Dolly? Het is, uh, het is heel, heel erg leuk hier. Het is de eerste keer dat ik hier binnen ben. Maar je zit hier inderdaad hartstikke lekker. En, en zo met dat uitzicht op die ijsbaan. Heel gezellig. Zouden de terrassen verwarrend zijn trouwens? Uh, ja, ze zijn verwarrend. Ja, ze verwarrend. Oh, dus ja, daar kun je ook lekker zitten. Wilt u uh, radio komen kijken? Dat kan ik. Ik loop hier gewoon gezellig binnen aan het Raadhuisplein. En uh, dan kunnen de kinderen gewoon lekker schaatsen. Zo so is ja. het. Dolly, ik ben uh, vanmiddag, vanmorgen dus, uh, op de ijsbaan geweest. En we gaan even luisteren naar een interview uh, met uh, twee vrijwilligers. Nou, leuk. Ryan en... En David. Kunnen jullie gaan zo meteen schaatsen? Al de schaatsen hier op de ijsbaan. Ja. En uh, wat vinden jullie leuk van de ijsbaan? Uh, je kan genoeg rand om te schaatsen, je kan uh, achteruit schaatsen vaak en je kan filmen. Hij is een beetje groter hè, de ijsbaan? Ja. Komen jullie ook op Disco en ijs? Uh, ja, ik ga naar Disco. En uh, wat vinden jullie daar het leukste van? weet uh, <laughs> ik niet. Lekker muziek op de, voor de dj? Ja, ik vind het leuk met je vrienden dat je daar schaatsen. En uh, alle, anders, ja. de ijsbaan is hier nu al 10 jaar hè? We hopen jullie dat het nog lang blijft bestaan de ijsbaan hier, op het ja. Radisplein ja. En misschien nog groter? Ja, heel graag. Ja. Nou, doe maar, zeg maar wat jullie graag willen dan. Want wie weet luistert de, luister de organisatie al naar de radio en denkt van hé, hey, dat is misschien leuk. Of heb je nog een leuke tip misschien? Uh, ja, een tip uh, ja een beetje harde muziek en een uh, grotere ijsbaan. Nog grotere ijsbaan? Ja, veel groter. Ja, dat dat leuk en je kan ook naar de Koeken lopen, want de muziek wordt harder. Ja. ja. ja. Hey, dank jullie wel en heel veel schaatsplezier straks, hè? Ja. Hoi, hoi. Doei. Doei. Doei. Tweede interview met de vrijwilligers die wij hadden op de ijsbaan. Op dit moment sta ik bij de uitgiftebalie van de schaatsbaan. Uh, twee vrijwilligers, wie staan er voor me? Uh, Mark. En Annemieke. Hoe is het nou om uh, ja, vrijwilliger te zijn bij de IJsbaan? Heel gezellig, super leuk. We hebben een hele hoop team. En de kinderen zijn niet meer. Ik ga je even zijn. Ja, dat, was, dat is super leuk. Ja. Zijn er al veel mensen aan jullie balie geweest vandaag? Ja, het is nu een kabouteruurtje, dus we hebben veel ouders met veel kleine kinderen. Nou, het is super leuk om te doen. Ik zou echt... Uh, ik zou tegen iedereen willen zeggen voor vrijwilliger. Ja, ik... we, hebben altijd, we hebben altijd nog nodig. Superleuk, we hebben een superleuk team. Altijd blije mensen. Ja. Dus uh, het is echt Omdat ja, ja. uh, we mevrouw natuurlijk even uh, verder doen met je... de slaatsbury. Hartstikke leuk. Uh, hoe lang ben je hoe lang ben je al vrijwilliger bij de IJsland? Ik ben uh, vier jaar vrijwilliger. Uh, ja. hoe, hoe, hoe lang zijn jullie bezig, in drie weken met de IJsland hier is? Uh, rondom de ijsbaan vrijwilliger. Nou, ik heb bijna altijd een kruisgebouwte kleurtje, maar uh, ja, gewoon om de dag te weten, ja, Soms zijn er nog duurtjes die niet ingevuld in de kruis. Ja, weet je, iedereen doet gewoon een opgave van tevoren. Dus je weet van tevoren heb je een roostertje waarin je, je zelf kan aangeven wanneer je kan en wanneer je niet kan. En, uh, dus het is ook een beetje aan jezelf. Ja. Ik heb me best wel vaak opgegeven, dus uh... ik sta best ja. wel vaak. Dan, om de paar dagen krijgen we een update en dat de vrije uren, uren die nog openstaan, die worden dan weer door dus iedereen ingevuld. Het gaat eigenlijk ja. op... hoe, uh, de, hoe worden ook de activiteiten ontvangen op de eindelijk? De activiteiten zoals de sluitketen op de voor Ja, dat is superleuk. Dat is echt een traditie. Ja. Ik ja, denk in de zomer zijn we al bezig met de kruis proberen en de iets stappen er al, omdat we in de activiteiten uh, worden super goed ontvangen, vooral dus de handen politie. Daar nou, zijn alle bij dus is natuurlijk Ja, en uh, wat zijn het die toppers, hè, Dolly, die vrijwilligers op de ijsbaan? Ze doen allemaal één alle, voor één hun best. Alle vrijwilligers en, zijn en, uh, toppers. Ik weet dat iedereen luistert mooi. op de ijsbaan, dus uh, geven die vrijwilligers allemaal maar een groot applaus. <laughs> Ik hoor het niet of het gebeurt, maar dat maakt niet uit. Dubbel glas. Maar uh, ja, we gaan door naar muziek, uh, Jelmer. En uh, dat doen we met Lief hier op ZFM Zandvoort. Het is Lief hier op ZFM Zandvoort en u luistert naar een extra uitzending van Zandvoort Lunch vanaf het Noble Tree Café uh, hier in Zandvoort aan het Raadhuisplein. Uh, we zijn hier uh, tot vijf uur bij, met ZFM want zometeen om twee uur komen de heren van Zandvoort op zaterdag Rob en Albert Jarna uh, hier ook naar onze mobiele studio om hun live uitzending hier te presenteren. Ja dus ik zou zeggen kom gezellig hier naartoe want normaal hoor je ze vanuit de studio ja. maar het is natuurlijk ook leuk om eens te zien hoe dat gaat, hè? Zeker. Ja. Ja. Weet je wat ook leuk is? Zij hebben ook twee leuke gasten, want uh, Marco de Mes komt uh, Ik naar zoiets. hier. Ja, leuk. En uh, de eigenaar uh, of de manager van Noble Tree, de uitbater, uh, de uitbater uh, komt uh, ook even praten over de, ja, wat Noble Tree precies is. Want uh, dat vraagt iedereen toch zich af. Ja, want, ja, het is niet zich alleen een koffie, koffiecafé, want het is ook gewoon een merk van een koffie. Dus uh, daar gaan we zo meteen uh, ja, bij Rob en Robert-Jan uh, nog veel meer over horen. Toen in toen bij ons bij Zandvoort Lunch ook heel uitgebreid ja. over verteld. Hè? Dus degene die dat destijds gemist hebben, luister straks even. Het is best een leuk verhaal hoe zich dat ja, ontwikkelt. Nee, zeker. zeker. Ja. Maar uh, Dolly, er is uh, genoeg nieuws ook in Zandvoort, want er gebeurt ja, veel. Ja, weet je, er gebeurt heel veel. Um... Ja, je hoeft je de komende kerstvakantie echt niet te vervelen hoor. Buiten de ijsbaan zijn er ook nog andere dingen te doen. Bijvoorbeeld vandaag en morgen ja. uh, organiseert het Zandvoorts Museum een speciale rondleiding. En uh, dat, dat gaat onder de noemer van keizerin Sissi op de vlucht voor zichzelf. De, de gastconservator uh, Sissi Seidenstekker Grappig, neemt u mee door de tentoonstelling en vertelt alles over het tragische leven van de keizerin. En over de totstandkoming van de expositie en de samenwerking met musicalster Pia Dauwes. Dus over Sissi en haar beauty, rituelen, geloof en verblijf in Zandvoort. Dat is vandaag en morgen uh, van drie uur s middags tot half vijf kunt u daar uh, naartoe. En de kosten zijn 5,50 euro en dat is inclusief entree, koffie uh, of een kopje thee. Lekker misschien uh, kan ik er zo meteen nog even heen... Uh... Ja, dat is toch heel leuk. Die Sissi is een uh, leuke dame. Dus, uh, absoluut, ja. absoluut. En uh, ja, er, wordt, er is nog natuurlijk iets uh, uh, wat georganiseerd wordt door het Zandvoortsmuseum. Misschien nog weer eens een keertje vertellen. Dat is de oud-Zandvoortwandeling, de wandeling. Oh, dat is weer terug. zo ontzettend leuk. Ja, iedere eerste zaterdag van de, wo uh, van de maand wordt dat door het Zandvoortsmuseum georganiseerd. En uh, ja, die wandeling wordt uh, begeleid door de Zandvoortkenner bij Uitstek, door Freek Veldwies. En iedere keer weer maakt hij er een leuk verhaal van. En er wordt trouwens ook rekening gehouden met mensen die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van mobiliteitshulpmiddelen. Uh, ja, bij slecht weer kan er eventueel ook een rondleiding door het museum gegeven worden. De start van de wandeling is uh, op die eerste zaterdag van de maand... Uh, vanaf het Zandvoorts Museum aan de straat 1 in Zandvoort. Tijdstip is 2 uur en de prijs is 5 euro per persoon. En ik zal wat data doorgeven. De eerstvolgende wandelingen zijn op zaterdag 4 januari, zaterdag 1 februari en zaterdag 7 maart. Nou, helemaal goed, uh, Dolly. En Weet je wat ook misschien een leuk idee is? Dat we onze uh, lopen met Ger Loogman uh, daar gewoon heen gaan sturen. Tuurlijk, hij is hartstikke leuk. Want het, het, zijn, het zijn geweldige verhalen die verteld worden, ja. echt waar. En je, je wordt geattendeerd op panden uh, waar je eigenlijk normaal geen oog voor hebt. Dat je denkt, van Verip, loop ik hier toch al zoveel jaar rond. Nou, ik ben Nooit geweten. Heel Misschien leuk. gaat onze Ger dat wel even doen. We gaan even ja. naar jou maar kijken, want hij heeft onze muziek klaarstaan. Hij is onze jukebox. Die gaan we gewoon lekker aanzetten. En nu luistert nog steeds naar Stamford Lunch hier op de zaterdagmiddag vanaf het Tree Café. See yeah. yeah. Van Roberto Cicchetti en de scooters hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. En dames en heren, wat was het een jaar hè? Wat hebben we veel gedaan met Zandvoort Lunch de afgelopen jaar, Dolly? Er is veel gebeurd hè? Ja, we hebben, ja, ja, we ja, hebben een is... paar leuke locatie-uitzendingen gemaakt. Ja. Natuurlijk van uw Unicum en, uh, en uh, allerlei leuke verslagen. We hebben Barry Paf in de uitzending gehad. Meneer Rijmers vond ik ook wel een hoogtepunt. Ja. En de Valentijnsuitzending. uitzending Oh, het was, was hier wel heel bijzonder, hè, met al die leuke prijzen en ja, uh, ja al die gekkigheid. Was een hele bijzondere. Ja, het is, het, is, het is mooi om weer een jaar terug te blikken naar dat programma. Dat, uh, enerzijds, uh, ja, hebben we natuurlijk ook rot dingen meegemaakt, hè? Ruud Jansen die uh, zich gedwongen zag om te stoppen. Ja. Dat is natuurlijk een enorme aderlating geweest voor ons programma en uh, daarmee ging Beb ook weg. Ja. De sidekick. Maar gelukkig hebben we weer een uh, een hernieuwde kennismaking met een... Zullen we het, bekendmaken met een, gewoon. Hè? Zullen we het met, gewoon bekendmaken? Nou ja, ja kan. Die is er natuurlijk weer bijgekomen. Ja, want we hebben per, uh, ja, per januari, de tweede week van januari, gaan we natuurlijk weer starten met het volle programma Zandvoort Lunch. En dan beginnen we de maandag met uh, met niemand minder dan... Uh, Peter, Peter Den Boer. Te, Peter Den Boer is ons nieuwe ja, aanwinst. Geweldig, geweldig. Ja, geweldig. Een fantastische radiomaker en... Uh, een fantastische spreker ook. Ja. Uh, iemand die ook uh, goed uh, zijn muziek uh, kent. En, uh, ik denk dat dat een hele leuke uitzending gaat worden op de ja, maandag. En dan gaan jullie gaan naar de, de dinsdag hè, Do Dolly en... Uh... Dinsdag, dan uh, hebben, mogen we Jan van den Oever uh, verwelkomen. Ja. Die komt bij ons in het team en die gaat vanaf uh, het nieuwe jaar meewerken met ons. En uh, ja, Dat gaan wij samen doen. Ik zal ook de ja. eerste tijd samen met Peter den Boer het programma doen... En uh, ja, de woensdag die wordt dan ingevuld ja, door, door, Hans door Hans en Inka. En Inka. De donderdag uh, zijn Jelmer en jij. Ja, gaan misschien? wij het uh, weer lekker doen. En, en de uh, vrijdag. vrijdag wordt nog even gekeken of dat een uh, opgenomen programma gaat worden. Of dat het nog even een stop gaat worden. Maar dat die ingaat gevuld worden, is zeker. Dat in ieder geval. Nou ja, en zeg jij thuis. Hé, hey, wacht even. Pik, ik heb je. Er is er nog eentje vrij. De vrijdag. Um, ik ga het proberen. Dat, ja. dat kan natuurlijk. Ja, Neem kan, contact met ons op. Ja, dat kan via programmaleiding.zfmzandvoort.nl Als u vrijwilliger bij de Zandvoortse Omroep wil worden, kan dat. Want ze zijn ook op zoek naar techniek. Uh, presentatoren, sidekicks uh, mensen die redactie willen doen, bijvoorbeeld voor het programma Goedemorgen Zandvoort, cameramensen Camera dus, uh, er is genoeg uh, te doen Editors. bij de omroep ja er is, er is van alles te doen en uh, nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook altijd van Sponsors. harte welkom Sponsors, adverteerders, ja. Maar ja, dat zijn dan geen vrijwilligers. Ja, dat doen ze wel vrijwillig natuurlijk. Ja, ja. ik, maar als je ook een spot wil uh, adverteren dan kan, stuur dan een e-mail naar sales.zfmzandvoort.nl We gaan lekker muziek luisteren en dan komen we zo meteen gewoon weer gezellig terug hier vanuit het Nobletree Café. op ZFM Zandvoort. En uh, Dolly, heb je ook die akoestische versie gehoord, uh, die ze bij Q Music heeft gezongen? Toevallig, van Dance Monkey? Nee? Ik ken het hele nummer niet. Nou, het dat is echt heel grappig. Hoe vaak heb ik deze al in de uitzending gedraaid? En nou, jij kent dat nummer niet. Nice. Oh, nee, oh, zeg me oh, niks. Oh, oh, nee, no, ik, vind, no. ik vind het niet zo'n uh, bijzonder nummer, eerlijk gezegd. Nou, ik, ja, je weet dat mijn, uh, mijn muzieksmaak uh, anders is, hè? Ja. Ik zit meer met de grooners en... Uh, dus is ja, nou ja, de dit, 70's dit, dit, dit, dit en... Je uh, hoort wel ja. bij uh, nu hè. En, uh, en uh, ja, je hoort het. Uh, elke, elke uur op, op een radio in maar in jij Dus niet. Snee, nee, drink bij mij niet door. Okay. <laughs> nou, maakt niet uit. Maakt niet uit. In ieder geval, dit is nog steeds Zand voor lunch. En zo gaat het altijd hier uh, bij Zand voor I, lunch. I, want het is een beetje toch ook wel een beetje de papierkokkies-show Altijd op de donderdag hebben wij dat altijd zo leuk gedaan. Het is een tijd geleden ja, dat wij samen We elkaar nooit begrijpen en, nee, en zo. Ook, ja. ook maar moppen niet. En zo. Maar jij hebt twee uh, leuke gemeenteberichten. Ja, Jij ja, kent die moppen van je broer wel, hè? Oh, oh, oh Ik wil je trouwens nog oh, wel een leuke, leuke ja. vertellen. Oh, God, nee, dat we kan weer. niet op die radio. Nee, dat nee, doen IJsbaan we niet. We dus hebben ja, nee. nee, nee. geen er, twee vandaag. Gemeentebericht. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, het, uh, vanuit de gemeente uh, uh, uh, en, en natuurlijk door allerlei uh, verenigingen en uh, ondernemers. Uh, er wordt een, uh, wordt er een uh, nieuwjaarsreceptie georganiseerd op vrijdag 3 januari. En u bent uiteraard van harte uitgenodigd voor die nieuwjaarsreceptie. En uh, deze vindt plaats van half acht s avonds tot half tien s avonds En de locatie is Nieuw Unicum aan de Sandvoortse Laan. En de nieuwjaarsreceptie vindt dan plaats in Nieuw Unicum in De Brink. Ja, heel veel Zandvoortse verenigingen, sportief, cultureel, politiek, bedrijven en maatschappelijke eh, instituten hebben zich aangesloten om er een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van te maken. En het zal weer een hartverwarmende bijeenkomst worden waar een ieder met elkaar een toast kan uitbrengen op het nieuwe jaar. Nieuw Unicum heeft parkeergelegenheid op eigen terrein. Maar is ook uitstekend bereikbaar met bus 80. En natuurlijk met de fiets is het ook maar een klein kippeneindje hè, nee, naar, weten, vanuit hè? Zandvoort. Dus het is alleen maar dat stukje fietspad af. Ja. Um, wilt u nou die Zandvoortse nieuwjaarsreceptie bijwonen? Maar uh, bent u slechterbeen en of ouder? Dus u kunt en niet met de fiets en niet met, uh, met het openbaar vervoer. En u heeft geen eigen auto... Dan uh, is er iets moois georganiseerd, want de Belbus die rijdt naar Nieuw Unicum. En daarvoor moet u wel reserveren via Pluspunt, via de Plusdienst. Die is bereikbaar op nummer 023 57 17373. Ik herhaal hem nog even 023 57 173 uh, daar kunt u dus uh, met de belbus uh, naartoe. En een andere mogelijkheid is met een taxibusje van Taxicentrale Spronk. En die taxi brengt u dan en haalt u op bij nieuw unicum voor 1 euro per enkele rit. En de opstapplaatsen zijn aan het Raadhuisplein bij de Albert Heijn... En het Vleemingplein bij het nou, pluspunt. Dat is... dat is hartstikke leuk. En goed bij, je, gereden, wij toch? zenden dat ook uh, live uit, Dolly. Vanaf 7 uur zenden wij uh, de nieuwjaarsreceptie live uit met de speech van de burgemeester. En al het laatste nieuws wat komend jaar gaat gebeuren op onze mooie gemeente. We gaan weer even naar muziek, Dolly. En dan komen we zo meteen oh, weer terug met okay. een berichtje. Ja, is goed. MUZIEK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 Gaat en dat hij dan weer uit je leven verdwijnt. Dat hij je dagen niet gaat appen en je oproepen mist, Dat hij je nummer en berichten uit zijn leven heeft gewist. Kun je leven met die kennis? Kun je leven in dat licht? Zodat je weet nog dat dit het niet is. Wat viel je zijn? We zijn we weer. gezellig, daar zijn we weer inderdaad. En uh, wat ook zo leuk is in het dorp natuurlijk, we gaan uh, langzamerhand opmaken naar 2020. Binnenkort uh, ja, gaat het allemaal gebeuren natuurlijk, de organisaties van uh, alle evenementen rondom uh, de Formule 1. En uh, Dolly, uh, jij hebt informatie over een informatieavond die er gaat komen. Ja, dat klopt. Uh, vanuit de gemeente uh, wordt er een avond georganiseerd. Samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. En dat is een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. En het doel van die avond is om een ieder bij te praten. De hoofdlijnen van het evenement die zijn wel duidelijk. Maar er moeten nog heel veel details uitgewerkt worden. En toch wil Ellen Verheij, de wethouder van toerisme en economie... samen met de Dutch Grand Prix-organisatoren Robert van Overdijk en Rob Langeberg... iedereen die geïnteresseerd is, graag meenemen in de laatste stand van zaken. Dat vindt plaats op 13 januari. En ik heb uh, heel... Dom van mij, geen locatie. Die ga ik even opzoeken. Dus we maken er een 2 voor 12 programmaatje van. En ik zoek het even op. <laughs> ik denk dat het de Blauwtrem is. Maar dat dat wij denk ik ook. Afwachten. Maar voor alle zekerheid ja. ga ik het toch even op. eventjes opzoeken. Ja, dat zoek ja. jij het even op? En ik dan zoek ik het op. We dus het programma zo meteen nog vertellen. We gaan op naar het tweede uur van Heb jij Zandvoort. Een belletje? Uh, van, uh, nee, nee. Maar we gaan uh, van op naar het tweede uur van uh, Zandvoort Lunch. En uh, wat kan u daarin verwachten? In ieder geval in muziek. Heel veel informatie over de nieuwjaars Duik, alle evenementen die er gaan komen en nog heel veel meer en um, zo meteen natuurlijk om twee uur zal uh, Rob en Albert-Jan het stokje van over ons overnemen met Zandvoort op zaterdag hier live vanaf het Noble Tree Café waar wij live nu uitzenden wilt u Radio komen kijken bent u van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken tingelingeling ik heb Je het antwoord hem. ja ja wat ja is het antwoord wat is het locatie 13 januari 13 is die januari. avond over uh, in verband met de Formule 1 ja. Uh, 13 januari, vindt die plaats in het Louis Davids Carré, zoals jij al zei, om half acht s'avonds in de Louis Davids Carré. De informatieavond over de Formule 1. Ik zit te kijken wat een mooie broek die de hama maar laten we snel doorgaan. Dit is nog steeds Zandvoort Lunch en wij gaan door met de muziek. Wat zijn jij?